Zes delen van David Hopkins. Vertaling: Tom van Beek. Regie: Dick van Putten. Tweede deel: Een waarschuwing van beide kanten. Jona! Jona, waar ben je? Heb je mama gezien? Dat was een man. En... Waar is mama? Dat was een man en die heeft mama bang gemaakt. Tony, waar is mama? Ik ga alles in met je. Nee, nee, nee, nee, blijf rustig liggen. Heb jij ergens pijn? Ja, stil maar. Stil maar. Vertel me straks, vertel me straks maar. Is mama weer wakker? Ja, ze is weer wakker? Wil jij even de slaapraamodeur omhoog maken? Wat doe mama, dragen. Ja, kom Tony, schiet hem op. Doe wat ik je gevraagd heb. Ja, dat is wel weer trappen. Ja, dat ja, ja, is Ja, kom maar. Zo. Dan ga je ze even mooi leren. Zo, zo. Zeg wat dat is. Heb je hem gezien? Zou je hem kunnen beschrijven? Nee, ik geloof het niet. Hij stond achter me. Voor ik het wist, trok ik hem in de keuken. En daar was het donker. Uh, hij had, geloof ik, een donkere oven, aan En een hoed op. Dat weet ik, ja. Ik heb hem gezien. Waar? Beneden bij de lift. Hij gaf me een duw toen ik voorbij rende. En toen realiseerde ik me pas dat er iets mis was. Maar ja, toen was het te laat om tegen te houden. Uh, het mocht iets anders. Ik dacht dat hij een of andere uniform droeg. Ik had de indruk dat het een gewone regenjas was. Nee, nee, onder zijn jas. In het gevecht viel zijn jas open. Ik heb mijn knokels overgehaald en de knopen van zijn colbertje Het leek er wel metalen knopen. Een uniform dus. Misschien kwam je alleen maar de meter opnemen. Ha, ja, de meter. Ja. Hoe is het nou met je hoofd? Ik hm, ga wel. Het doet een beetje pijn, dat is alles. ja. ja. Wel... Nee, nee, nee, Het hoeft niet. Huis niet. Ja, dit is anders een behoorlijke Het zeg. er draaien uit dan het is. Ik kwam met mijn hoofd tegen de rand van de kast. Ik geloof niet dat hij echt iets wilde doen. Hij wilde me alleen maar bang maken. Ja, als ik die kerel ooit te pakken krijg. Ik ben geloof ik verschrikkelijk keer gegaan. Hij heeft niet eens zoveel gedaan. Ik riep naar Tom. zei dat hij buiten moest blijven. En die kerel probeerde me stil te krijgen. Ja. Wat zei je eigenlijk? steeds hetzelfde. Dat het het beste zou zijn als je dat boek van Johan maar zou vergeten. Zo. En dat als je ermee door zou gaan, er afschuwelijke dingen met ons zou gebeuren. Ach, alsjeblieft. Ik zei het toch dat ik iets op het spoor was. Nou, dit is toch een bewijs. Ik oh, ben blij dat je zo'n plezier doet. Je, kijk, het kan te niks verder wat ik ga schrijven. Alleen het feit dat ik navraag doe, is er helemaal genoeg. Valse bescheidenheid misschien. Ja, misschien, ja. Maar uh, zo bescheiden vind ik het optreden anders niet. In elk geval moeten we nog wel vlug besluiten wat er met jou moet gebeuren. Hoezo? Wat mij moet gebeuren? Nou, de volgende keer zouden we ze wel eens wat varshandiger kunnen optreden. Volgende keer? Ja, ja, ja. Volgende keer, ja. Ik zal morgenochtend meteen mijn moeder bellen, dan kunnen jij en Tony daar een poosje gaan logeren. En jij dan? Ik ben jullie eerst op de trein, en dan ga ik eens praten met die advocaat, die Gerald Stevens. Waarom? Want nou, hij heeft een doorgestuurd naar Alexander White, weet je dan wel? Die heeft Burn uiteindelijk verdedigd. Ian, je gaat hier toch zeker niet door? Ja, natuurlijk. Het is toch duidelijk dat ik op het spoor ben van iets heel opzienbarends. En ik zal uitvinden wat dat is. Nou, wat er vanavond gebeurd is. Nou, wat ze me hebben aangedaan. Ja, in feite, juist daarom. Zo'n risico naar een paar oriënterende gesprekjes. Daar moeten ze er toch wel heel erg over in zitten. Of ik er niet over in zit. Wat denk je dat ze zullen doen als je echt ergens achter komt? Moet ik zo'n bakzuil halen voor een paar reglementen? Kom nou. Als ze zien dat ik me niet laat intimideren, laten ze me heus van met rust. Oh, met jou valt niet te praten. Je lijkt wel gek. Zie hem. Soms gedragen je als een jongen van 14. Dit is geen verhaal, dit is de werkelijkheid. Je hebt hier te maken met gangsters. Alsjeblieft, oh, nou niet zo melodramatisch. Ik kan toch eens wel voor mezelf zorgen. En jij en Tony zitten veilig in de provincie. Je bent vastbesloten, hè? Ja. Nou, dan hoeven we er niet verder over te praten. Wat jij in je hoofd hebt, heb je niet ergens anders. Nou, ik. Of wie er nou mee doorgaat of niet, ik laat me niet zomaar naar je moeder sturen. Nou, nou, ik blijf hier. Alsjeblieft... Oh. Om te beginnen kan je nog geen ei koken zonder dat het tegen het plafond vliegt. Als iemand een oppas nodig heeft, ben jij het wel, Ian Vanem? <laughs> Maak je maar niet ongerust. Van hem zei je niks meer horen. Weet je dat zeker? Ja, natuurlijk. Ze deed het bijna in de broek van angst. <laughs> wat, wat heb je met haar gedaan? Kijk maar niet zo belust, oude jongen. Ze ademde nog hoor, toen ik wegging. Je bent er zeker van dat ze je niet zo terugkennen? En jullie lijken wel een stel oude wijven. Natuurlijk niet. Ik had een regenjas aan, een hoed op. En bovendien was het nog donker ook. Ik hoop dat ik ze kan overtuigen. Zeg ze maar uit mijn naam dat Ian in Farnham geen inlichtingen meer zal verzamelen voor zijn boek. Een paar vragen maar, meneer Pires. Ik heb helaas veel te doen vanmorgen. Ik zou toch zeer dankbaar zijn als u een paar minuten kon gaan. Goed dan, meneer Farnham, gaat u zitten. Dank u. Ja. ja. ja. Die, uh, die man in de wachtkamer, is, is dat niet Michael? Inderdaad. De televisiestijd? Ja. Ik loop altijd even zijn contracten met hem door. Waarom? Oh, zomaar, zomaar, ik maar, interesse meer niet. Wat kan ik voor u doen, meneer Farnham? Eh. u me niet kwalijk, dat schoot me net iets te binnen. Het gaat over James Byrne. Oh, ik ben schrijver, ziet u? Had u na mij iets moeten zeggen? Dat denk ik niet. Nee, nee, het gaat hier om. Ik wil een boek over opschrijven. Over Bel? Over Bel, ja, ja. Interessant. Waarom? Omdat die man me fascineert. Hij hey, fascineert u? Oh, kom. Hey, ja, ik bedoel niet zijn persoon, maar meer datgene wat hij vertegenwoordigt. De reactie van de persoonlijkheid op omstandigheden van buitenaf, dat de mensen maakt tot wat ze zijn. Hij hey, is niet meer of minder dan een gewone misdadiger die het heeft opgenomen tegen de maatschappij. ...die verloren heeft en nu vijftien jaar moet uitzitten. Dat is alles. Dat ben ik dus niet met u eens. Een dergelijke simplificatie is altijd gemakkelijk. Niemand is toch zomaar een misdadiger... ...of zomaar een slager of uh, advocaat, zo u wilt. Ieder mens is een exponent van zijn karakter. Opvoeding, ervaring, uh, levensomstandigheden. schuldeloze, arme misdadiger. Hm? Want dat heb ik niet gezegd. Iemand heeft het gedaan of iemand heeft het niet gedaan. Met de rest bemoei ik me niet. En ik ben nu juist niet geïnteresseerd in goed of kwaad, maar in de mens. Wat gaat het u aan? U zit thuis naar de televisie te kijken, de krant te lezen, u vangt een willekeurige naam op en denkt, daar ga ik nu eens een boek over schrijven. Zo zit het niet helemaal. En u zult net zo min tot een originele conclusie komen als wie dan ook voor u. Deze arme man, die dus een vader werd geslagen, dus een moeder verstoten, die zijn weg in de maatschappij voor zich zag afgesloten. Ik, Paul, ik ben geen moralist. Ik ook niet een ervaren. Maar ik weet meer van mensen als James Byrne dan u. Als hij er honderd boeken over, Daarom komen we nu juist opzoeken. Want voor mij is hij, ja, moet ik zeggen, meer of meer een, een raadsel. <laughs> als je hem dat zou zeggen, zou je je vierkant uitlachen. Misschien, maar dat doet er niets aan toe of af. Hij organiseert een serie overvallen, die zo geraffineerd in elkaar zitten, dat het de politie een volle zeven maanden kost om de band op te rollen. Hij is de enige die niet gepakt wordt... Dan komt hij zichzelf aangeven en gaat zitten lachen als hij 15 jaar krijgt. Begrijpt u nu waarom ik hem een, een raadswachtige figuur heb? Oppervlakkig gezien lijkt het misschien zo. Precies, daarom kom ik niet juist. U moet hem beter kennen. Niet beter dan een willekeurig andere cliënt? Dat kan ik toch nauwelijks aannemen. U kunt me geloven of niet? Maar u moet zich toch deze dingen ook hebben afgevraagd, dat was het maar even. Hoe kon een onbeduidende en middelmatige inbreker plotseling zoiets geweldigs opzetten... ...en dat zo lang volhouden tegen een overmacht van politie? Tja, dat bedoel ik nou juist. Vrijheidsers, journalisten, televisiejongens... ...jullie gaan er allemaal van uit dat een mens moet zijn wat hij schijnt te zijn. In mijn vak leer je dat de onmogelijkste mensen... tot de meest verrassende dingen in staat zijn. Dus het was een verrassingselement dat u hem aantrok. Hoe bedoelt u? Dat wat ik in de eerste plaats niet begrijp is... Dat u zich met de verdedigingen bezighoudt. Hij is naar me toegekomen. Zomaar, zonder meer. Zomaar, zonder meer. En u hebt ja gezegd, zonder meer. Waarom niet? Het lijkt me niet helemaal bij u te passen. Waarom niet? Wel, uw praktijk met uw cliënt uit de hoogste kringen. Met de televisie en de filmsterren. met die u dan de contracten doorneemt. Iedereen is onderworpen aan de wet, meneer Farnham. Iedereen. Zelfs James Burns. Meneer Hè? Huh? hier in de auto. Oh, ja, dat is het. Wilt u misschien even bij me komen zitten? Politie, zal kort maken. Oh ja, goed, gewoon niet. Uh, Rookt u? Uh, ja. Ik uh, ben bij u thuis geweest, maar dat werd niet opengedaan. Oh. oh, mijn vrouw we zeker boodschappen doen. Mm -hmm. uh, neemt u uw zoontje dan mee? <laughs> dat spijt mij maar in ons vak moet je altijd alles weten. In ieder geval, ik dacht, het kan geen kwaad om even te wachten. Misschien heb ik geluk. En dat bent u dan. Dank is. Dank u. Ik heb gehoord dat u aan een boek bezig bent. De hele stad schijnt er al op de hoogte te zijn. Ik heb het net al gezegd, in ons vak moet je altijd alles weten. Daar komt nog bij dat ik juist voor dit geval een bijzondere belangstelling heb. Gelooft u dat het een goed idee is? Wat? Gelooft u dat u er goed aan doet een boek te schrijven over James Byrne? Ik weet niet of het goed is of niet. In vallen? geval... Hè? Ik ben er mee bezig. Ja, meneer Farnam, ik wil u onverzettelijk zeggen dat het hier gaat om een vriendschappelijk gesprek. Volkomen onofficieel. Ach, neemt u niet kwalijk, ik heb hem zelf nog niet voorgesteld. <tie> Mijn naam is James, inspecteur James. Kijk eens aan. Wel, nou, dat is precies de man die ik zo graag had willen ontmoeten. Ik eh, zou u graag een aantal vragen willen Ik proberen. heb er gewoon weinig tijd, meneer Farnam. Trouwens, ik ben niet meer naar u toegekomen om uw inlichting te verstrekken. Meer om u te adviseren, had ik het zo maar uitdrukken. Adviseren? De zaak doen... Is afgesloten, meneer ja, Van hem. U zou zelf alleen maar moeilijkheden op de hand halen als u zou proberen dieper te glaten. Dat is dan toch zeker mijn zaak, nietwaar? Misschien, ja. Maar ik zou u toch een goede raad willen geven. U raadt me aan niet verder te gaan met mijn boek? Zoiets, ja. Waarom? Voor uw eigen bestwil. Kijk eens aan. Wat een bezorgdheid. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, hier zit neer achter. Bent u misschien bang dat ik iets bepaalds te weten zal komen? Hoe ja, bedoelt u? Dat ik zal uitvinden dat er bij die eh, pro nog iemand anders betrokken was, bijvoorbeeld. De hele band zit achter Stottengrindel. Oh ja? Nee, Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer... Laat het er dan nog aan de, de politie over. Nee. Dus er is iemand M anders. Meneer Farnum. Meneer nou u bent toch ook niet van gisteren? U weet toch dat iedere man die wordt gearresteerd om verder op het spoor kan helpen dan mogelijke handlanger? Zoals u weet gaat het hier om een misdaad van formaat en dus, en dus is de kans des te groter, wou u zeggen? Misschien, wie weet. Ik wil alleen maar zeggen dat als, en met een nadruk op als, als er nog anderen bij betrokken zijn, u ons geen erg grote dienst bewijst. Is dit werkelijk bedoeld als een vriendschappelijk gesprek of... Uh... Het u een opdracht naar me toe gekomen. Laat ik het zo zeggen, men was het met mij eens dat ik deze stap zou doen. Ja, zo dacht ik al. We zouden liever zien dat u er niet mee doorging. Het spijt me, inspecteur. Dat boek zal geschreven worden. Dat antwoord had ik wel verwacht. Maar ik dacht het kon of kwaad te dus zeggen met u te gaan praten. Oh, ik stel het bijzonder op prijs. werkelijk. Dank u. Maar laat ik u dit nog zeggen. De onderwereld heeft belang bij zo weinig mogelijk publiciteit. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik geloof ik wel, ja. Hm. Wij ook trouwens. Noem het een privéoorlog of iets dergelijks, maar het is in ieder geval beter zo. Gewoon voor de openbare orde en de veiligheid. Nou, gaat u een boek schrijven over James Byrne. Ja, prachtig. Maar begin nou niet te vissen naar wie is wie in de onderwereld. Dat zou wel eens spart kunnen aflopen. Laat dat maar aan de politie over. Daar worden we tot voor betaald. Nou, maakt u zich toch niet ongerust. Ik ben maar geïnteresseerd in één man. James Byrne. In dat geval. Tja. Of heeft u misschien al bepaalde moeilijkheden gehad? Nee, inspecteur. Ik heb nog geen moeilijkheden gehad. Had u nog iets gezegd over gisteravond? Wat tegen de inspecteur? Natuurlijk niet. Daar was er immers geen enkele reden voor. Nee, natuurlijk niet. Het is ook een idioot idee van me. De vrouw wordt aangevallen in het reigenhuis. Ze wordt bewusteloos geslagen. Jij zit te praten met een vent van de politie en je hebt er met geen woord over. Dat is natuurlijk allemaal heel normaal. Alsjeblieft, Jonah, daar hebben we het toch al over gehad. Als we de politie erbij halen, dan mag de helemaal weten wat er gebeurt. Ze zullen een rookgordijn optrekken en wij zullen nergens meer weten van hebben. Daarbij zouden ze je wel eens kunnen zeggen dat je op moet houden met het boek van je. Kan de inspecteur James je misschien al een hint geven in die richting? Nee, daar heeft hij met geen woord over gesproken. Helemaal. <laughs> Hij wou alleen maar weten of ik zijn naam wel goed zou spellen als hij in het boek voorkwam. Leuk hoor. Nee, nee, nee, vol hem. Hij had gehoord dat ik aan dat boek bezig was en hij dacht dat het is meer dan logisch dat ik er ook in voorkom. Nou ja, ook politiemensen hebben hun zwakheden. Dus hij vindt dat jij mee door moet gaan. En waarom zou hij iets anders moeten vinden? Dat zou ik nu juist graag willen weten. Dat dan weet je nou zeker dat je niet liever een beetje naar mijn moeder gaat. Maar als een doetje het huis het laten sturen. Nee, Jochie, als jij mee door wil gaan, dan blijf ik bij je. Ik hou van je, weet je nog wel? <laughs> Nog koffie? Nee, dankjewel, straks. Hoe was het bij die advocaat? Uh, Stevens? Nog veel bijzijn ben ik niet van hem geworden. Maar hij uh, heeft me des te meer het idee gegeven dat lang niet alles tijdens dat proces naar voren is gekomen. Er is iets met hem, iets... Met, ja, ik... Ik wil niet aannemen dat hij ergens betrokken zou zijn, maar... Misschien wordt hij geschanteerd of bedreigd. Je bedoelt, uh, je mocht hem niet? Nee. Nee, ik mag hem niet, dat moet ik toegeven. Maar ja. Ach, ik weet het niet. Ach, maar als er nog anderen bij betrokken waren, dan was de politie daar toch wel achter gekomen. Zelfs als ze niets hadden kunnen bewijzen, dan zouden ze Burman toch niet hebben laten figureren als het meesterbrein. Ja, daar zit een in Hebben ze dat misschien bewust gedaan? Ik heb zo het gevoel dat er ergens iets niet klopt. Er is iets waar iedereen zijn mond op. Uh, uitstekende bankjes. Mag ook wel, heeft ons genoeg gekost. Moet van echt te onderscheiden. Moet ook niet. Als uh, ziet er goed uit, voel er lekker aan. Ruikt mis. niet alle horen werken. Denk erom dat je er geen een over slaat. Een uh, half miljoen dagen werk. Denk eens even wat we er straks aan verdienen. Moet je dat nog klagen? Nee, uh, daar gaat het niet om. Het lijkt alleen zo'n tijdverspilling als je weet dat ze straks toch allemaal verbrand worden. Uh. Dat je me niet verbazen als je die zakken niet eens openmaakt? De bekant zit er nou eenmaal in. Misschien pikken ze uit elke zak een willekeurig bankbillet. Als dat er dan anders uitziet dan ze verwachten, te nieuw, te schoon of zo, dan hebben we de poppen aan het dansen. Daarom moeten we zorgen dat ze stuk voor stuk smerig zijn en oud. Ah, wie is wat? Nou, weer tijd. Ja, dat maar liever niet die bankjes. Waar heb je gezeten? In de garage, waar anders. Is de wagen klaar? Ik geloof het wel. Even zien? Goed. Laten we maar eens gaan kijken naar de investering van Sir Frederick Paisley. Whisky, Sir Frederick. Graag, Vicky. En een bitter lemon voor mevrouw. Alsjeblieft, sir. Hm, toch niks wat je om te laten komen. Oh, misschien zit hier een verkeersopstopping. Mm, bitter lemon voor mijn lady. Dank je. Druk hier vandaag. Meestal is het mooi weer eens, sir. Hm, jammer dat er dan meteen zo slecht gespeeld wordt. <laughs> Gelukkig kunnen we altijd nog op het terras zitten. Als het te druk was op het veld. Uw whisky, sir. Dank je. Wacht u op meneer Stevens? Ja, we willen het weer eens tegen elkaar opnemen. En wie zal er vandaag winnen? wie oh, oh, oh, oh. wint er altijd? Dat oh, is niet aardig van je liever. <laughs> Wacht maar, misschien zou je vandaag nog vreemd opkijken. Oh. Ik voel me uitstekend die mm -hmm. Ah, daar is hij. Mickey, en nog een whisky graag. Een whisky. Te laat, hè? Spijt me. Een paar minuten maar. Goedemiddag, mevrouw. Nou, ja. ja. Ik heb al wat voor je besteld. Ah, dank je. Ja, wacht maar. Ik ben bijzonder strijdlustig vandaag en ik ben vast besloten van je te winnen. Oh, laat maar op. Dat zou me niet verbazen. Speelt u ook mevrouw? voor? Nee, nee, nee, nee. Ik blijf je al lekker wat in de zon zetten. Dat is goed voor mijn taan. Oh, weet je dat? Dank je. Oh ja, Gerald, nu weet ik weer wat ik je had willen vragen. En, dat is? Heb jij iets gehoord van die man die bezig is een boek te schrijven over James Burns? Ik kan niet meer op zijn naam komen. Er, er stond gisteravond iets over in de krant. Ian Farnham. Ja, ja, die. Hij is bij ben op kantoor geweest. Oh ja? En ik wilde nu juist zeggen dat je eens contact met hem moest opnemen. Waarom? Nou, Bern was toch een cliënt van je, hè, Jel? Ja, inderdaad. Ja, ik dacht dat je de mensen in de tijd zoiets verteld had. Uh, heb jij toen nog iets voor hem kunnen doen? Nee, eigenlijk niet veel. Hm. Ik heb even met hem gepraat en daarna heb ik hem doorgestuurd naar Waard. Waarom? En was dat nog niet echt een zaak voor jou? Waarom denk je dat? Jullie hebben je hele leven gewijd aan het helpen van mensen. Oh, kom, liefje. Zo belangrijk is dat nou ook weer. We niet. zijn helaas niet in staat om alle mensen te helpen, mevrouw. <laughs> Zo nu en dan lijkt je net een bloos de school, jongen, Frederik. <laughs> ja, dus ik meen het. Ieder ander zou blij zijn met een beetje publiciteit. Behalve jij? Maar ik bedrijf geen liefdadigheid, liefde. Nou, nou, nou. Het gaat hier om een organisatie die zich tot taak heeft gesteld bepaalde zakenmensen een begintkapitaal te verschaffen. Juist, zakenmensen die anders geen kans zouden krijgen. Daar gaat het niet om. Ja, daar gaat het wel om. Ja, ja, ja. Zij doet meer goed dan welke liefdadigheidsinstelling ook. Ja, dat je later rente van je geld krijgt, dat is doodgewoon. Ik vind het toch maar bedroevend dat jij nooit enige erkenning krijgt voor al het werk dat je doet. Ik zou me best kunnen voorstellen dat de mensen die jij op het paard helpt... ...maar ook te blij zouden zijn als we het niet terug doen. Alles veilig, mis? Iemand in de buurt? Niks voorzien. gezien. Alle andere wagens zijn weg. Goed zo. Nou, bier is voort. Laat maar eens zien. Alsjeblieft. Ik dacht niet, je zei dat het waar was. Is het ook? Hoe bedoel je zou die al te best wezen? Hij heeft wat van gezien. En net zo'n geheimlaag kan enkele zin. Je bedoelt het, provincie. Ja, dat het lijkt er Ja, natuurlijk. Kom, uh, belaten mij nou. Nou, uh, klim er maar in. Dan zal ik het jullie laten zien. Ja. Zie je dat dingetje daar? Waar we het raam, Waar? Oh, dat kleine bubbeltje. Ja. Nou, lukken eens dus op vast, eh, uh, Smith. Allemachtig. Niet er nog, weer op zijn plaats terugdrukken. Probeer mij maar, uh, Smith. Uh, zo, precies. Geweldig. Volkomen onzichtbaar. Nou, eh, uh, goed werk, Dit Bedankt, fantastisch, jongen. Zelfs nou ik het weet, zie je er van. Er is toch wel genoeg ruimte voor alle zakken, hè? Meer dan genoeg. Ik heb het nagemeten. Ja... Ik geloof dat dit het wel is. Wat? Dat plan van ons. Hoe meer ik erover nadenk, hoe beter het wordt. Het is werkelijk geniaal. Die zongen vroeten in die groene lapjes. Oh, ja, een voor die mij, de... een voor jou, nee. een voor jou. Op ja, hetzelfde het. ogenblik gaan alle stille ja, getuigen in vlammen ik op in de ogen. Ik heb het jullie gezegd, jongens. De misdaad van de ene. Ja. Die voor jou, die voor mij. Ficaris, <laughs> champagne, caviaris. <laughs> <laughs> GELACH zo door opgerokte zand. Hè? Oh, mijn Neemt u me niet kwalijk, mevrouw Boonen, ik wou u niet te trikken maken. Ik wist niet dat u hier altijd uw boodschappen deed. Ik doe hier nooit boodschappen. Uh, wil u me excuseren? Ik moet voortmaken. maken. hebt u niet even tijd voor een kopje koffie? Er is een café hier vlak om de hoek. Wat wil u van me? Nou, ik wil even met u praten. En dan daarbij, uh, even uitrusten al dat van de boodschappen doen, kan nooit uw hard. Goed dank, meneer Vanem. Ik zie u daar wel. Dat u er niet bij wilt? Een gebakje of zo? Nee, nee, het niet, dank u. Hoe gaat het met uw boek? Oh, het zal nog wel even duren voor ik kan schrijven, toe, hè? Ik verzamel op het er nog om ik alleen nog maar het materiaal. Hè? Nou ja, dat alleen al kost me zeker van tijd. Waarom moest u nou juist over Jimmy schrijven? spijt me. Er lopen honderden mensen rond waar u over schrijven kan. Ja, daar hebt u natuurlijk gelijk in. Maar weet u. Uw man is voor mij op het ogenblik het meest interessante onderwerp. Uh, Paar dan rookt u misschien. Graag. Dank u. U moet van mij aannemen, mevrouw Burn, dat ik zoveel mogelijk objectiviteit zal betrachten in mijn beschrijving. Zoveel mogelijk wat? Ik bedoel, ik zal zo min mogelijk mijn eigen mening geven. Ik zal me alleen maar aan de feiten houden. Vooropgesteld natuurlijk dat ik de feiten aan de weet kom. Ja, het is verdammend lang, hè. Vijftien jaar. Laat. Vindt u ook niet? Ja. U had een goed huwelijk, hè? Ik zie niet, in Wat dat, dat om Ik vraag. Voor... Alleen maar zo. U kan van man nemen dat we het goed hadden samen. Lang te vleiden. Dat had ik al gehoord, ja. Hoe bedoelt u dat had ik al... Bent u aan het spioneren? Mensen kletsen er eenmaal graag dat keuze niet kwam nemen. En uw man is een beroemdheid. vergeet u dat niet... Ik hoop dat u er wat aan hebt, met van de mensen. Misschien, misschien nog niet. Ik kan me alleen maar niet voorstellen dat u het zo licht opneemt. Juist als u zo gelukkig was met uw man. Ik heb u toch al gezegd. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het, mevrouw. Maar zou het niet zo kunnen zijn, mevrouw Born, dat u verwacht dat het geen vijftien jaar zal duren voor u weer vrijkomt? Mevrouw Born? Dank u voor de koffie, meneer Vanom. Ik moet nou gaan. Kinderen komen zo uit school. thee wordt koud, Lady Paisley. Mm. Huh? Uw thee. Oh. oh uh, uh, ja, uh, laat u maar. Uh, dat geeft niet. Het spijt me dat u aan het schrik hebben gemaakt. Ach, oh, ik had net een beetje van de zon te genieten. Okay. Heerlijk. Hm? Je zo rustig te zitten. Ja. Ja, al te veel zon hebben we hier niet in dit land. Dat heb ik gemerkt. Oh, neemt u me niet kwalijk. Mag ik me even u voorstellen. Mijn naam is Giacomo Canelli. En dit hier is Eldin's Meteo. Hoe maakt u het? Uitstekend, dank u. U vindt het hopelijk niet erg dat wij ons zo ongevraagd aan u voorstellen? Oh, om de waarheid te zeggen. Ik ben niet gewend dat... Ja, ik weet het. Engelsen zijn zeer op omgangsvormen gesteld. Wij kwamen eigenlijk voor uw man. Kunnen wij die hier vinden, Lady Petrie? Ja, zeker, ja, zeker. Hij moet ergens op het veld zijn. Ah, sportieve mensen. Engelsen. Hm. Sport is gezond. Ja, ja, ja, gezond. U vindt het toch niet erg? Wat niet? Dat wij een beetje met u praten. Oh, ja, maar ik dacht toch dat u voor mijn man kwam? Maar uw man is er niet, dus... Uh... Ja, ik zou niet weten waar ik u mee van dienst zou kunnen zijn. Wij blijven maar even. Uw man zou u er dankbaar voor zijn. Later. Hm? Ja, ja, maar... daar kunnen wij voor instaan. Ja, als u werkelijk hulp nodig heeft, ligt u dan maar rustig van wou. Ik zal hem niet tegenhouden. Wij? Nee. Hulp nodig? Nou no, ja, <laughs> het was maar een ja. grapje. Oh, juist. <laughs> Erg. Heel aardig. Lady Paisley, wij zijn Italiaanse financiers. Hmm? Wij zijn in de gelukkige positie dat wij uw man onze hulp en steun kunnen aanbieden. Hij is toch hopelijk niet in moeilijkheden? Moeilijkheden? Oh nee, nee niet in moeilijkheden. Integendeel. Is het waar, Lady Paisley, dat uw man van plan is ook internationaal te gaan investeren? Hmm? Internationaal? Ja. Ja of nee? Matthew. Het spijt me, Lady Paisley. Mijn vriend. Het was niet zijn bedoeling ruw te zijn. Ja, uh, gaat u door. Wij zijn alleen maar op informatie uit. Dat is alles. Ik denk niet dat ik u kan helpen. Ik weet werkelijk niet genoeg van de zaken van mijn man af. Ja, ja, ja, ik begrijp het. In ieder geval bedankt. Ik ben me er niet van bewust veel voor u gedaan te hebben. Het was in ieder geval prettig kennis met u te maken. Hè? Altijd goed om mensen te kennen. Niet wij? Ja. Onze inlichtingen zullen we uit andere bronnen moeten halen. Ja, we zullen met anderen moeten praten. Dat is wel jammer. We gaan hem even willen spreken. Komt u gauw terug? Ik zou het u echt niet kunnen zeggen. Ik weet niet waar hij naartoe is. Mm -hmm. Oh, neemt u mij niet kwalijk? Mag ik u even u voorstellen? Inspecteur James van Scotland Yard. Ja, mijn man zei. Dat we een, een klein onderhoud hebben gehad. Ja. Hmm. Maar komt u toch binnen? Dank u. Wilt u een kop koffie? Ik heb al weinig tijd, mevrouw. Ik moet voor weer terug naar het bureau. Nou, gaat u in ieder geval even zitten. Nou, dat is. Het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat ik u even alleen kan spreken. Oh? Het schoot me net te binnen wat ik vanmorgen tegen uw man had gezegd. En, uh, heeft hij het u verteld? Een beetje, ja. Heeft hij gezegd dat ik hem heb aangeraden niet verder te gaan met het boek waarmee hij bezig is? Nee. Het verbaast me niks. Ik krijgt de indruk dat uw man nogal vasthoudend is. Een sterfkop zou je beter kunnen zeggen. <laughs> dat mag u alleen zeggen, mevrouw van. Waarom hebt u hem gezegd om je op te halen? Ik heb het hem gevraagd. Ik kan hem er helaas niet toe dwingen. Ik wil geen paniek zaaien, mevrouw Vanem. Maar dadelijk ziet hij het over zijn oren in de moeilijkheden. Maar om helemaal eerlijk te zijn, wat nog het ergste is. En ook de politie voor de voeten. Wat voor moeilijkheden, inspecteur? U bent gisteren hier in huis overvallen, nietwaar? Heeft iemand u dat verteld? Nee, mevrouw Varem, dat heeft hij niet. Maar ik heb het hem ook al gezegd, in ons vak moet je altijd van alles op de hoogte zijn. En helemaal achterlijk zijn we ook niet. Wat ik maar wil zeggen, u hebt geluk gehad dat u er zo van af bent gekomen. Ik kan u verzekeren dat er erger dingen zullen gebeuren als uw man niet ophoudt zijn neus in andermans zaken te steken. Nog wat heet dat? Nee, nee, niet meer. Dan zullen we het nu even zo laten. Straks misschien nog wat. Hoe uh, voelt u zich nu? Lekker wel, een martelkamer. Dat zei ik ook net tegen mijn vriend, Elimethio. Hoe maakt u het? Meneer, hoe so, maakt u het? ik ben Giacomo Canelli u bent meneer Stevens als ik me niet vergis goede hemel hoe kent u mij eigenlijk? we hebben naar u gezocht wil u even spreken hier? in de hè? Ja, waarom niet? <laughs> maakt het enig verschil of we de kleren bij aan hebben of niet dat hangt er vanaf waar u over spreken wilt over Sir Fredderijk wat? Sir Frederick Paisley. Daar willen we het graag over hebben. Waarom? Nou, u bent als een partner. Is het niet? Soms. Min of meer. Dat, Dat zegt u nu, ja. Spijt me, ik begrijp niet wat u... Kijk nu die... maar niet zo bezorgd. Dat is nergens voor nodig. Dit is gewoon een vriendschappelijk gesprek. Hm. Praten. We willen alleen maar praten. Ja, ja... Natuurlijk, natuurlijk. Is het waar dat Sir Frederick van plan is ook internationaal te gaan investeren of niet? Ik heb geen idee waar u het over hebt. Ja, of nee? Ja, we informeren zomaar eens. Ik weet er niets van. Niets? Ah, juist. U hebt toch niets tegen Sir Frederick gezegd, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben er nog niet gesproken. Wij moeten eerst een paar inlichtingen verzamelen. Inlichtingen? Ja, doe maar in het algemeen. In dit stoombad kunt u beter blijven liggen, meneer Stevens. Geniet ervan. Zolang u nog kan. Straks komt de koude douche. Ja. Ze waren beslist, niet onaardig. Toen ik zei dat ik nergens van wist, zijn ze meteen weggegaan. Ja, eigenlijk waren ze heel vriendelijk. Hoe komen ze aan de onzin? Internationale investeringen. Ik begrijp niet waar ze het vandaan halen. Tenzij Stevens buiten mij om iets heeft opgezet. Nou, zoiets zou Duil toch nooit doen? Je weet het nooit met hem. Je hebt het toch verder aan niemand verteld, hè? Nee, natuurlijk niet. Mooi zo. Zit er in ieder geval maar niet over in. Afgesproken? Hm. Ja, lieve. Je kunt die twee keer als een beste maar vergeet Ik weet niet goed hoe je er verder nog mee door kunt gaan. Als ik het nou maar zie. Waarom heb je me niet verteld van dat gesprek met inspecteur James? Die beschat, er was niks te vertellen. Ach, hij heeft je gezegd dat je regelrecht gevaar loopt als je doorgaat. Hij heeft u de raad gegeven met dat boek op te houden. Waarom heb je tegen mij gelogen? Luister nou eens, Jonah. Stel dat ik werkelijk iets ontdek, hè, dan zou die James toch wel eventjes raar op zijn neus kijken. Die heeft net de hele band opgerold, iedereen is veroordeeld en hij is de grote man. Hij zit er echt niet op te wachten dat iemand hem ontmaskert als een klungel en zeker niet als die iemand een amateur is. Ik, ik heb je niks verteld over wat hij heeft gezegd omdat ik jou niet ongerust wil maken, dat is alles. Ian, ik, ik wil niet dat jou iets overkomt. Er zal me niks overkomen. Zeker alleen omdat in de krant staat dat ik aan een boek bezig ben, wees net toch wijzer. Mama, wat is er, Tony? Wat is dit? Wat? Ja, dit. Wat is dat dan? Het lijkt wel een knoop. je? Ziet eruit of die ergens afgetrokken is. Is hij van jou? Oh, niet dat ik weet. Wacht hem terug. Nee, nee, wacht eens even, Jochie, wacht eens even hier. Londense Veiligheidsdienst. Wat? Ja, wat staat hier, Londense, hè? Hoe kom je daar, Antoni? Ja, heb ik net gevonden. Waar? In de keuken onder de oven. Hoe kan dat nou, eens hemelsnaam? Wacht eens even. Die man, gisteren. Die knoop heb je natuurlijk van zijn jas getrokken. Hij had toch een soort uniform, aan, zei je? Telefoonboek, geef dat eens even aan. Waarom? Wel, om het adres van de Londense Veiligheidsdienst op te zoeken. Moment, terug. D-K-L. L-O, Londense. Wat is dat voor iets? Ik heb geen idee. Londense Veilingen, moet ik weer terug. Londense Veilingen. Hier heb ik het Veiligheidsdienst en Bewaking. Ja, hier, dat is hem. Ian, die bestelwagens. Welke nou, bestelwagens? Die zie je overal door de stad rijden. Londense Veiligheidsdienst en Bewaking staat erop. Kerels met knuppels en helmen. Ja, natuurlijk, ja. Iets van beveiligde transport of zo. Dan wordt het hoe langer hoe raadselachtiger. Wat ga je doen? Wel, ik ga die, die kerels eens opzoeken. Ian, dat, dat kan je niet doen. Waarom niet, waarom niet? Eindelijk heb ik een aanknopingspunt. Even kijken, wat staat over die uh, 21, Vendeling. Directe weg. Mag ik mijn knoop terug, man? Uh, laat mama maar even houden, schat. Misschien hebben we hem nog nodig, hm? Je gaat doorbellen, mannen. Inspecteur James van Scotland Yard. En nou, heb jij naar je eigen kant. Hm? Zo, goeiedag. Goedenavond. Londense Veiligheidsdienst? Ja. Oh, ik dacht dat u uh, hier de portier was. Ja, voor alle kantoren. Oh ja. Ik moet bij de Londense Veiligheidsdienst zijn. Oh... Ja, er is niemand op dit uur van de dag. Oh nee? Ik dacht dat dit juist de tijd was waarop ze daar een druk stellen. Nou, oh, daar weet ik niks van. Misschien zijn ze allemaal weg met de wagens. Zoiets moet u mij niet vragen. Nou, ja, dat doet ook helemaal niet toe. Zeg maar maar waar het moet zijn. Deze gang recht ja, yeah. en dan de kantoor aan de linkerkant. Aan ah, de linkerkant. Bedankt. Tot u dienst. ...met de deur open. Wie oh, We staan of er je niet. <tieden> Is de, ben ik hier bij de Londense Veiligheidsdienst? Dat kan je wel zeggen, ja. Oh, ik, uh, ik kom op een paar inlichtingen. Oh ja, dat kunnen we dan op ons gemak afhandelen. Nou, als je eenmaal hier bent, ben je nog niet weg. Kijk daar maar op, meneer Faren. <tieden>